4 uur. Anouk Thijssen met het NOS schort de wapenstilstand met de FARC van kracht, zegt de Colombiaanse president Santos. Santos reageert daarmee op de uitslag van het referendum over het vredesakkoord met de FARC. Een minimale meerderheid van de kiezers stemde afgelopen dag in een referendum tegen het akkoord. De regeringsonderhandelaars gaan nu terug naar Cuba om de uitslag te bespreken met de FARC, die ook zegt bereid te zijn om verder te werken aan vrede. De regering sloot onlangs na jaren van onderhandelen een akkoord met de guerilla-beweging, die al tientallen jaren actief is in Colombia. Minister Koenders heeft aangedaan gereageerd op het overlijden van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Koenders noemt Oerlemans een journalist die doorging waar anderen stopten. Dat Oerlemans hiervoor nu de allerhoogste prijs betaalt, is volgens de minister diep triest. De fotograaf werd in de Libische stad Seerte afgelopen dag doodgeschoten door een sluipschutter. In die regio wordt al maanden zwaar gevochten tussen strijders van Islamitische Staat en milities die het Libische leger ondersteunen. IS is daar bijna verdreven, maar blijft zich. Fel verzetten. In Hongarije heeft de nationalistische premier Viktor Orbán juichend gereageerd op de uitslag van het referendum over de Europese vluchtelingenregeling. Een meerderheid van de Hongaren die hun stem uitbrachten stemde nee tegen het verplicht opnemen van vluchtelingen. Het is nog de vraag of het referendum geldig is. Het opkomstpercentage ligt onder de minimaal benodigde 50 procent, maar daarover zei de premier niet. Premier Rutte is nog altijd bezig om achter de schermen een oplossing te vinden voor de Nederlandse afwijzing van het Oekraïne-verdrag. Dat schrijft het kabinet in reactie op het nieuws dat de nee die uit het referendum kwam tot nu toe zonder gevolgen blijft. Bronnen melden aan de NOS dat het Rutte nog altijd niet is gelukt om steun te vinden in de EU voor het aanpassen van het handelsverdrag met Oekraïne. Het weer, komende uren regen, lokaal met onweer, mogelijk hagel. Het is tussen de 5 en 12 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Van je wil en hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik het, de vader in je mond de licht valt op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan merken hoe ik je bekijkt, waar ik van je denk, je ogen steeds verdwijgen. Je kunt voelen hoe ik om je heen, daar van jou. waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen.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 I'm gonna prepared when i see you smiling cause i feel so high You knock me from my seat When I'm talking with my friends You're the subject every time Al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. In every morning, I take the chance it might not come But it's me becoming